Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet biedt excuses aan. Sinds eind juni zo'n beetje alle coronaregels werden geschrapt... ...is het aantal besmettingen razendsnel gestegen. Afgelopen vrijdag zeiden Rutte en de jongen nog dat die versoepelingen toen verantwoord waren... ...maar nu zeggen ze het was een vergissing. Door alles in één weekend samen te laten komen, al die nieuwe mogelijkheden samen te laten komen... ...waar overigens toen een heel ja, dringend appel was natuurlijk... ...want we zitten al zo lang op slot en we moeten ook een keer weer wat... Ja, wat dat doet met ons gedrag in één ja. zo'n weekend, ja, daar zit hem de inschattingsfout in. Dat hebben we gewoon te positief ingeschat. Premier Rutte bood ook excuses aan voor de persconferentie van afgelopen vrijdag. Dat was niet onze beste persconferentie in de reeks van de afgelopen... ...dat is de 30, 35 persconferenties waar we elkaar treffen. Overmorgen debatteert de Tweede Kamer over de corona-aanpak. Bij een schietpartij aan het eind van de ochtend in Den Haag zijn twee... Er zijn twee gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In een auto in de buurt werd ook nog een dode gevonden. De politie onderzoekt nog of dat de verdachte is. De Consumentenbond heeft samen met een aantal Europese organisaties een klacht ingediend tegen WhatsApp. Volgens de bond worden gebruikers onder druk gezet om de nieuwe privacyvoorwaarden te accepteren. Omdat ze anders de app niet meer kunnen gebruiken. En dat zou tegen de Europese regels zijn. En in een zwaar beveiligde gevangenis in Sydney in Australië zijn meerdere gevangenen een tijd lang ontsnapt. Inmates have broken their lockdown. Ze klommen via een touw naar het dak van de gevangenis, gingen daar in de zon liggen en ook werden er spullen in brand gestoken. Na een paar uur lukte het bewakers met pepperspray en traangas om de gevangenen terug naar hun cel te krijgen. Het weer. Vanmiddag wordt het op meer plekken bewolkt. In het zuiden en het noordoosten kan het ook regenen. Het voor 20 tot 25 graden. Morgen is het bewolkt en kan er plaatselijk veel regen. Vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er een flinke file op de A7 Zaanstad Horen Tussen Zaandam en Purmerend Zuid is de vertraging zo'n 10 minuten. De afsluitdijk is dicht vanuit Friesland naar Noord-Holland, dus verkeer richting Amsterdam vanuit Friesland kan het beste omrijden via Jaura en Emmeloord over de A7 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na drie uur op zaterdagmiddag. En ook op maandagmiddag, als je naar de herhaling luistert. Een goede maandagmiddag, zeggen we dan. Dit is Stanford op zaterdag, het tweede uur, Albert Jan. En wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, en allereerst even een tussenstandje. De Tour de France. Vandaag de 14e etappe. Over 183,7 kilometer. En een ideale etappe voor, voor de vluchters. Want er zitten nog een aantal kolletjes in van de derde en de tweede categorie. Even een tussenstandje. Er is nog ruim 75 kilometer te rijden. De gele trui zit in de peloton erachter op 3 minuut 21. Met nog een kleine 4 kilometer te gaan naar de top. En de drie vluchters, wie zit daarbij? Ja, Wout Poels. Wout Poels gaat voor... Want boven deze kool zijn natuurlijk punten te verdienen... voor het bolletjesklassement. En aangezien Wout Poels daarvoor in de race is... Uh, is hij met, is een, een van de medevluchters? Dus drie man op kop met nog uh, iets meer dan 70 kilometer te gaan. We houden u op de hoogte, wat dat betreft. Daarnaast op, uh, gaan we even naar Wimbledon kijken. Daar zijn de dames zich aan, uh, zijn op het punt om de wedstrijd te beginnen. En dan heb ik het over madame Bertie en Pliskova. En uh, dat uh, is dus de damesfinale op Wimbledon. En uh, af, uh, als daar iets uh, van te melden is... dan zullen we dat zeker niet onthouden. De, dan over uh, een ruim een, een muzieknummer gaan we weer live schakelen met het kiesantwoord, want daar wordt de ADHC GT Masters vreden. En zojuist is de, uh, even kijken, de ADHC GT4 uh, re, eerste race is afgelopen. En dat geldt uh, ook uh, even kijken, uh, voor de Porsche Carrera Cup Benelux. Wij gaan dus over een uh, ruim een nummer weer live schakelen met onze collega Willem van Densten. Die daar van het verslag zal doen en natuurlijk ook vooruit zal kijken op de, op de hoofdmoot vanmiddag, de ADAC G-Masters. Die wordt om half vijf verreden, maar dan beginnen ze dus nu al met het opstellen van de auto's en het presenteren van de coureurs. En uh, om half vijf gaat die race van start. Die wordt trouwens live uh, uitgezonden via YouTube. Gewoon, Is het ook op een uh, Duitse zender uh, te zien, live? Uh, weet ik niet. Zo, we hebben te weinig tv's hier. Ik bedoel, kan ik nog niks aan doen? Uh, ik bedoel, ja, zet even ik, door dan. Ik kan, kan niet aan de gang blijven. Goed, half hier uh, hebben we natuurlijk een beetje uh, onder voorbouw de evenementenagenda. Want uh, ja, er zijn evenementen uh, aan de gang... en uh, wellicht in de nabije toekomst uh, ook veel... Uh, veel... Stichtingen die weer bezig zijn om de, zaken, de programmering weer rond te krijgen. Dus daarover een half vier meer. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Het tweede uur ook weer uh, interessant bij Zandvoort op zaterdag op CFM. Een hele goede middag zo en leuk dat je onze zender aan hebt staan. En tot na vijf uur zijn wij er en daarna Entertainment voor You met uiteraard Fred Heij. Hij is er dan weer gewoon tussen vijf en zeven uur.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 De single van uh, Milky Chance en The Stolen Dance. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Alweer een uh, gauw oude inmiddels, uh, die plaat, uh, Willem, toch? He? Ken je hem nog? Ja, ja, ja. ja. Die Stolen Dance? Nou, <laughs> ja, ik herinner hem uh, als gisteren. Dat, uh, dat dacht ik, ja. <laughs> nou, we komen weer gezellig uh, terug bij jou uh, op het circuit Zandvoort ADHC. Uh, GT Masters, uh, dit weekend op het circuit Zandvoort En uh, op dit moment een hele hoop herrie van de Porsche Carrera Cup... die daar uh, de rondjes aan het rijden zijn op Rennen 1. Eins, moet ik dan nou zeggen, ja. ja, dat klopt. Uh, Eins, Rennen einds, uh, ja, 1. Ja, een 1% startveld van uh, 29... Uh, Porsche 911, GT3 Cup en de uh, Man to Beat in de Porsche Cup uh, dit seizoen, maar ook afgelopen seizoen. Toen wist hij zowel de titel in de Duitse uh, uh, Porsche Cup te winnen als de Porsche Super Cup. Dat zijn dezelfde auto's. Is in Nederland een Nederlander. Maritempoorde. Maritempoorde, ja. One. De koning uh, van de koordstukkers, uh, kun je zeggen op dit moment. Waar ze nu uh, de bijrazen, uh, zijn zo goed uh, dat ik even een minuutje wat meer uh, <laughs> hoor Zelf ook, maar goed, uh, de varing tevoren had je de varing zelf al besuzen. En op allende, daar moest de tweede plaats uh, Rudy van buren. Rudy van Buren, ook een Nederlander, uh, ja, begonnen als uh, simracer en sinds de tweede toen ook uh, actief uh, met kentrazen. En die Rudy uh, van Buren is een goede start hebben uh, en die ligt naar de leiding, maar die wordt opgejaagd door uh, de kinderen, de Loi ten voorde, Dan hebben we ook nog. Uh, ja, we hebben meerdere Nederlanders uh, erin. Maar op de derde plaats zien we terug uh, Kuven. Dat is de Turkse rijder, En de uh, vierde, de eerste Duitser. Dat is uh, Keuler in dit geval. Hadden we op plaats 8 uh, Jaap van Lage van start gaan. Jaap van Lage jarenlang actief geweest in uh, diverse Porsche Cups. Dit seizoen geen uh, stoeltje weten te bemachtigen. Maar werd voor uh, Zandvoort uh, uitgenodigd. ...om ook mee te doen dit weekend. Het is zich keurig te kwalificeren op een uh, achtste plaats van de 29 auto's. Jaap ging uh, gretig van start en in de scherlach uh, was hij iets te gretig. Hij maakte een spin. 360 graden met nog 21 auto's uh, die achter hem aan uh, kwamen. Maar 100 boven, boven 100. Niks of niemand werd verhaakt. En Jaap ging gewoon verder en hij rijdt nu al keer op een uh, 14e positie. Oké, okay, ja, maar de postjes inderdaad toch wel redelijk wat Nederlanders actief in die klas willen. Dat klopt, uh, ja. In het verleden, de supercup hebben uh, we ook een uh, Jeroen Blegeman onder andere gehad. Meervoudig kampioen in die uh, club. Patrick Huisman, uh, meervoudig kampioen in die voorstel. En nu dus uh, Barry Tertschoorde, die daar uh, eigenlijk de wagen zuiden. Ja, want Larry, Larry heeft, uh, zeg maar, Monaco volgens mij al gewonnen in Oostenrijk. Ja, Monaco en hij ook nog een derde Oosten, plek Oosten, daar Oostenrijk. in Oostenrijk. Wat zeg je? Ook nog een derde plek in Oostenrijk, volgens mij vorige, ja. vorige week. Huh? Ja, dat klopt. Uh, ja, hij is uh, leider in uh, dit kampioenschap en in een kampioenschap van de Superclub. Wat uh, tijdens Formule 1 is. Ook uh, persoon schrijft. Dus met een uh, beetje mazzel, als alles uh, toch gaat zoals we willen. Dat gaat zien we ze, uh, 5 september. Uh, het merendeel van deze rijders ook weer terug uh, hier op Spirit Zandvoort. Oké, okay, een groot uh, rennersveld. Uh, wat zijn de ronden? Kan, je, kan je een indicatie geven van de rondetijden? Uh, de tijden heb ik niet 1, 2, 3, 5, maar ik liep net een stukje mee met ze, dat is op de rechter. <laughs> <hijde> Kon uh, Toen kwam ik uit op 240 kilometer, uh, wat de top van die auto's is, hier op Zandvoort. Oké, okay. nee, he helemaal goed. Kan je snel lopen, Willem? Hey. Ja, jongen. Ongelooflijk. In de slipstream van zo'n Porsche lukt dat wel. <hijde> nee, maar goed, in ieder geval een, gro een groot deelnemersveld... Uh, uh, dus ook, uh, het is een relatief kort circuit uh, voor, de, voor de renners. Veel inhaalmanoeuvres waarschijnlijk nog uh, deze komende tijd. Ja, daar gaan we wel vanuit dat we uh, dat nog uh, gaan zien zo daardoor. En die exit van, van uh, als je uit de pits rijdt, uh, gaat dat ook uh, zonder kleerscheuren allemaal? Want ik vind, het, ik vind het nog een aparte uh, uh, uh, uitrit, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat, dat, dat gaat op zich uh, goed natuurlijk. Kijk, kijk uh, zo dadelijk zien we bij de ADAC-GT Masters, die hebben een uh, verplichte pitstops. En de races uh, die we tot nu toe gezien hebben, was dat niet als je naar de pits kwam, uh, was het over het algemene einde oefening. Dus hoe ja. dat gaat, ja, dat gaan we eigenlijk zien in het... Uh, Behalve wegen de aardacht, PT ineens. Oké, als je het goed vindt, dan kom ik tegen uh, tien voor, uh, iets over vier uh, nog even bij je terug voor de uitslag van uh, deze. Ik hoor niet wat je zegt, maar ik ga een beetje afrollen. Ik bel jou uh, uh, iets, iets na vier uur voor de uitslag van deze Porsche Carrera Cup. Hij vindt alles goed nu. Uh, Dat is mooi. Vind je het goed? Is prima. Uh, is is, is, is prima wel, wel. nou. Uh, hoi, hoi. Ja, die, hoi. Uh, Willem laat <laughs> zich op uh, sleeptouw nemen door een uh, Porsche Carrera. He, daar, tijdens die Porsche Carrera Cup. 240 km per uur vliegt hij over het circuit. Ons eigen Willem van Denzen. En straks komen we uiteraard weer gewoon bij hem terug. Bij Sandport op zaterdag met nu Stan Ridgway. Receiver love will... I'm a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 You miss my love all in your bed Now you're stressing out, pulling your hair Smelling your pillows and wishing I was there Sliding down the shower wall, looking sad I know it's hard to let go, I'm the best Best you ever had and best you gon' get If we break up, I don't wanna be friends It's a beautiful mistake I make inside my head She's naked in my bed And I will lie awake Leuk plaatje, maar het is nooit een hele grote hit geworden hier in Nederland. Maroon 5 met uh, Beautiful Mistakes samen met uh, Megan T. Million. En inderdaad, een hit van alweer een aantal maanden geleden. Het is half, bijna half vier tijd voor de evenementagenda. Ja, je zei het net al, Albert-Jan, het is een beetje rommelig. Want uh, wat gaat er nou wel door, wat gaat er nou niet door? Helemaal door die uh, persconferentie van gisteravond natuurlijk weer. Ja, nou goed. We houden het uh, allereerst even op het volgende. Uh, gisteren uh, opende het bijzondere pub-museum in het oude gedeelte van het raadhuis. De expositie bestaat uit een deel van de collectie uh, Geluidensdragers van Jelle Atema, bezittingen van uh, autosportlegende Michael Blekenmolen en werken van de multimedia kunstenaar Aard van Koningshoven. Tot slot hebben ook een aantal hedendaagse car art kunstenaars een ruimte ingericht met speciale objecten. Dit Puppetmuseum museum is tot na de Grand Prix iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend. De ingang bevindt zich uh, uiteraard rechts naast de trappen in de Haltestraat. En elk jaar organiseert de werkgroep van de Sint-Agata-Kerk aan de Grote Krocht een zomerexpositie. De titel, De Upside uh, van Down, geeft uh, al aan dat het dit jaar een bijzondere expositie is. Het is een combinatie van schilderijen en keramiek uh, van de Zandvoortse kunstenaar Ronald van der Meijen. En beelden van de in 2001 januari uh, jongsleden overleden Clementine van Polvliet. De zomerexpositie is van 11 juli tot en met 12 september elke woensdag, zaterdag en zondag te bezichtigen. Van 2 uur s middags tot 4 uur s middags. Ook een rondgang do do door de door Pierre Kuipers uh, ontworpen Sint-Agatha-kerk is uiteraard de moeite waard. En daarnaast, uh, het hippie-gebeuren uh, is ook weer begonnen. En dan heb ik het over de Hippie Boulevardmarkt. Uh, gisteren stond de eerste gepland. En dan heb je nog op 16, 23, 30 juli uh, ook een hippie-markt. En zelfs op 6 augustus van 10 tot uh, 6 uur s middags. Uiteraard als het meer het toelaat en zeker als het met mooi weer is, is, het natuurlijk een leuk feestje. Algemene informatie kunt u terugvinden op www.hipandhappyevents.nl www.hipandhappyevents.nl Altijd leuk zo'n... Zo ja, Ibiza-achtige uh, markt met allerlei uh, snuisterijen. En zeker als het mooi weer is, de moeite waard. Nogmaals www.hithip en happyevents.nl Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, uh, de zandsculpturen. De ode aan het Nederlands landschap, uh, tentoonstelling niet te vergeten in en buiten het zandvoortsmuseum En de expositie van Simon Paap. Daarnaast vast even uh, Classic Concert is ook weer druk bezig met een uh, nieuw programma te samenstellen uh, voor het najaar. En uh, zoals je vanmorgen hebt kunnen horen en, uh, in Goedemorgen Zandvoort. Het jazzteam van jazz in Zandvoort is ook weer druk bezig. Afhankelijk natuurlijk van de mitsen en de maren van de nieuwe uh, regels. Maar kijkt u vooral even op de website van het, om het te volgen van het Zandvoorts mannenkoor. Want Hans uh, Noot en consorten zijn alweer bij elkaar geweest om uh, de, de plannen te bespreken. Hans Rijmers voor Jazz in Zandvoort en natuurlijk ook het Classic Concerts Gebeuren. Kijk daarvoor op de diverse websites. Ik zou zeggen, tot zover. Dankjewel, Bjarne. En nou heeft Star Promotion uh, enige tijd geleden al bekendgemaakt... dat er uh, 8 augustus weer een grote braderie uh, zou gaan plaatsvinden. Een uh, jaarmarkt uh, in het centrum van uh, Zandvoort. Vanaf... Uh, 10 uur ochtends op 8 augustus. Maar wordt het nou gezien als evenement? Kan het nog wel doorgaan eigenlijk? Ik, ik verwijs naar de diverse websites. Heb je een website? Ik heb een website, maar daar staat het nog niet op. Ja, het staat erop. 8 augustus 2021, Zandvoort Jaarmarkt. Van 10 tot 5 uur. En verder zijn ze niet uh, gekomen. Dus uh, we houden het voor je in de gaten. Mochten we daar meer nieuws over hebben, dan uh, laten we dat uiteraard via het geluid van Zandvoort aan jou weten.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 Heel Eind volgende week dan wordt het een uh, graad of 24... en dan kunnen we tenminste over zomer spreken. Je uh, Susanne en Freik en de nieuwe single uh, van uh, Van ze Heets... Onderweg naar Later. Een hele nieuwe plaat en houd die uh, single in de gaten... want Susanne en Freik, die scoren meestal wel iets... dus ook oh, dit zal vast zeker wel weer een hitje gaan uh, worden. Het is 7,5 de half 4, de zaterdagmiddag van CFM... Zandvoort op zaterdag met Johnny Pieter watson new car but the price ain't right <laughs> ain't that cold be a damn flat cheaper yes it do start riding the bike huh. listen They making milk out of powder yeah they are got the baby crying Oh baby they know what that stuff is The rent's gone up higher yeah. Yes, it is Got the parents' line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 Music that don't sound too good. <laughs> that Listen, Lord, it's a real mother for ya. make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real mother. Fire. Klassieke van Johnny Kita Watson. And love is a real mother for you. Nou, uh, gaan we straks eventjes uh, natuurlijk naar het uh, café. En uh, ja, dan uh, willen we wel een biertje nemen, Albert-Jan. Alleen, ik ben uh, op de scooter. Dus hoe gaan we dat oplossen? Nou, daar heeft Marcel Buscher een oplossing voor gevonden afgelopen week. Want afgelopen maandag heeft Marcel van Lunchroom Rabble een nieuw eigen biertje geïntroduceerd. Het is een alcohol, alcoholarm pils geworden... met een alcoholpercentage van slechts 0,33%. Onthoud die 33 even. 0,33%. Wethouder Raymond van Haften en de Dutch Grand Prix-directeur... Robert van Overdijk waren aanwezig... en hadden de eer om het eerste flesje te onthullen. Het nieuwe alcoholarme bier is afkomstig van de Amsterdamse brouwerij... De Zeven Deugden. Dat is een sociale onderneming waarvan de twaalf medewerkers... allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... Op de vraag hoe Buscher uh, aan deze brouwerij komt, zei hij... De brouwerij kennen wij al langer. Wij hebben meerdere bieren van hun in ons assortiment. Toen we waren uitgenodigd voor de opening van een nieuwe vestiging... zagen we al snel dat de bediening wel een handje kon gebruiken vanwege de drukte. Werken met mensen met een beperking is een best een uitdaging, kan ik je vertellen. Maar het was mooi om te, te doen. Op de vraag waarom het geen volledig alcoholvrij bier is geworden... vertelde we Marcel... Dat is een kostbaar proces en onze afzet is daar niet groot genoeg voor om dat te kunnen terugverdienen. Maar Pitspils 0,33 komt natuurlijk wel heel erg in de buurt. Zeg het nou eerlijk. De verwijzing naar het vaste nummer van Max is toch ook heerlijk. En, uh, het is uh, verkrijgbaar uiteraard bij Rabbel aan het Kerkplein. Alcoholarm Pitspils gelanceerd met 0,33% alcohol. Alleen in flesjes van 33 centiliter verkrijgbaar waarschijnlijk. Ja. Ja, dankjewel. Je wel. De pitspils nu ook alcoholarm verkrijgbaar. <middels> We'll Er is een blokje goudhouders op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste Crazy Little Thing Called Love, de single van uh, uiteraard Queen. En daarachteraan weer Every Breath You Take, de single van The Police. Er zijn uh, de komende periode heel veel van uh, die beats, uh, clean-up uh, acties, goede zaken dat die er zijn. Uh, want uh, ja, we hebben onder meer al. Uh, de, de, de beach clean-up van, uh, van Daan gehad, volgens mij. Ja, klopt. En uh, ik ben even achternaam kwijt. Uh, Sprang heet die volgens mij. Kom. En uh, ook de Boscalis beach clean-up gaat er weer aankomen. Sinds 2013 wordt jaarlijks de Boscalis beach clean-up tour georganiseerd... langs de hele Noordzeekust. In 2020 ging de landelijke schoonmaakactie in verband met corona niet door. Maar dit jaar vindt de actie wel weer plaats. Van 1 tot en met 15 augustus gaan vrijwilligers... ...dagelijks het strand op om onder leiding van Stichting de Noordzee... ...de hele kuststrook schoon te maken. Uiteraard, de laatste etappe is traditioneel, uh, eindigt die in Zandvoort. De Boscalis Bleach Cleanup Tour staat dit jaar in het teken van vervuiling door sigarettenfilters. Op toeristische stranden zijn sigarettenfilters het meest gevonden soort afval... ...en lang niet iedereen weet nog dat er plastic in zit. Eén sigarettenfilter kan wel 8 liter water vervuilen... ...en dieren kunnen peuken aanzien voor voedsel... Volgens Ewout van Galen, programmaleider Schone Zee bij Stichting de Noordzee... is het hoog tijd om deze vervuiling aan te pakken. Elk jaar vinden we duizenden peuken op de Boscalis Beach Cleanup Tour. Maar het strand is geen asbak. Deze zomer willen we hier aandacht voor vragen door de filters apart te houden en te tellen. Al zeven zomers ruimt Stichting de Noordzee met duizenden vrijwilligers... zoveel mogelijk afval van de Nederlandse Noordzeestranden... Door corona zal het de komende editie er anders uitzien. Vorige edities liepen de deelnemers van punt A naar punt B... en werden ze met bussen teruggebracht naar de startlocatie. De komende editie zal dat er anders aan toegaan. Want tijdens elke etappe zal Stichting de Noordzee een zogenaamde Noordzeekraam opstellen... waar deelnemers opruimmaterialen en uitleg krijgen. Vervolgens gaan ze binnen een groot afgebakend stuk strand aan de slag. Zo worden grote groepen mensen voorkomen en kunnen mensen voldoende afstand houden. De inschrijving voor deelname aan de Boskalis Beach Cleanup Tour is geopend. En aanmelden kan via www.beachcleanuptour.nl www.beachcleanuptour.nl Dankjewel Albert-Jan en zo zijn er gelukkig de komende periode heel wat van die beach cleanups. ups hele zomer En zo draaien we ook uh, de nieuwe plaatjes uh, voor je. Zeker op uh, de zaterdag en de zondagmiddag. En op maandagmiddag uh, wordt dit programma herhaald. Ook dan weer uh, tussen 2 en 5 uur. Dus uh, mocht je het vandaag mis hebben... dan uh, kan je maandag uh, uiteraard gewoon weer uh, terugluisteren. Straks het uh, derde uur, een druk uur trouwens. Want dan gaan we ook weer naar het circuit toe. Dit weekend worden de, de ADNC GT Masters... Uh, Verreden. En de race die gaat zo dadelijk van start. En wij hebben daar Willem van Denzen ter plekke op het circuit. En die gaat uiteraard de activiteiten op het circuit in de gaten houden. Verder hebben we onder meer uiteraard zoals je gewend bent... de pit reports, het dier van de week. En of het nou een konijn wordt of een hond. Dat horen ze dadelijk om half vijf. En verder om kwart voor vijf het gedicht van de dag... En daarna hebben we uiteraard ook weer uh, na vijf uur entertainment voor jou met uh, Fred. Als hij er weer is, uiteraard. Maar we gaan eerst nog even twee uh, korte plaatjes uh, voor je draaien. En een van die twee korte platen, zo vlak voor vieren... is uh, deze gauw oude van uh, Dionne Warwick. Hier is die o oh zo gevoelige platen, Heartbreaker. Graag tot zometeen na het nieuws. en weer van vier uur. Daarna zijn we er weer. Tot zo. aan het vertellen wat we het volgende uur allemaal gaan doen bij CFM. Ben ik nog de tourflits vergeten en Wimbledon? Nou, daar uh, zal over uh, Jan vast en zeker nog wel het een en ander over gaan vertellen. Zo dadelijk naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. En het beloofde laatste plaatje zo vlak voor vieren komt eraan hoor. Hier zijn de fijn Jan Kedewals en Johnny come on. Graag tot zo.